6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goeie avond. Minder onderhoud aan huurhuizen. Tijd dringt voor Syrië, zegt VN-gezant Brahimi. En NK-allround-titels voor Kramer en Moors. Het weer vanavond tijdelijk droger. Vannacht maakt het Noorden kans op wat regen. En dan morgen overdag grijs en plaatselijk een beetje motregen. Het wordt smiddags 10 graden. Oudjaarsavond. Vanuit het Westen meer regen. Woningcorporaties schrappen de komende jaren voor miljarden aan bouwprojecten. Vanwege de plannen in het regeerakkoord en de economische crisis stoppen ze met nieuwbouw. En ook worden huurhuizen minder goed onderhouden en moeten tegelijkertijd veel huurders meer huur betalen. Blijkt het onderzoek van de NOS onder ruim 150 corporaties. Economieverslaggever Gert-Jan Dennekamp: om hoeveel geld gaat het? Nou, in totaal schrappen de corporaties de komende jaren voor minstens 3 miljard euro aan nieuwbouwprojecten. En dat zijn ten minste 16.000 woningen. En daarnaast hebben ze ook aangekondigd dat ze de huurhuizen minder goed gaan onderhouden. Dat ze renovaties later zullen uitvoeren. Uh, en uh, dat raakte in ieder geval 20.000 huurhuizen. En dat geldt dan voor alle woningcorporaties in, in heel Nederland? Ja, we hebben een rondvraag gedaan onder alle coöperaties... en 150 woningcoöperaties hebben gereageerd. En die bezitten inderdaad vastgoed in heel Nederland. Samen hebben ze zo'n 430.000 woningen in beheer. En dat is 43 procent van de sociale huurwoningen in Nederland. Waarom wordt nu alles stilgezet? Ja, het is de crisis natuurlijk voor een deel en daar kunnen ze niet zoveel aan doen. Uh, maar daarnaast wil Den Haag corporaties, de nieuwe regering in Den Haag... de corporaties ook een heffing opleggen. En die loopt op tot 2 miljard euro per jaar. Nou zegt de regering, dat is op zich een fors bedrag. Maar dan mogen jullie wel de huren de komende periode verhogen. En jullie moeten eigenlijk meer huizen verkopen. Nou, de corporaties zeggen, ja, met die huurverhoging redden we het niet. We kunnen dat niet in alle gevallen doorvoeren. En het verkopen, dat klinkt mooi. Maar dat is in de huidige markt natuurlijk helemaal niet zo eenvoudig. Dus uiteindelijk zijn we... Ja, worden we wel aangeslagen voor al dat geld door Den Haag. We slagen er niet in om het terug te verdienen. En dus moeten we gaan snijden in nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten. En dat betekent dat ze dat eigenlijk al direct gaan doen. Want sommige projecten die volgend jaar zouden beginnen, daar gaat nu al een streep door. Is het dan ook niet logisch dat ze dus ontevreden zijn? Nou ja, Het is natuurlijk op zich logisch dat ze piepen, want ze moeten geld inleveren. Uh, Den Haag gaat dat bij hun weghalen. Uh, bovendien wil Den Haag eigenlijk ook een kleinere corporatiesector. In ieder geval de VVD uh, wil dat. Dus uh, ja, dat ze klagen, dat is op zich uh, niet onlogisch... en misschien zelfs wel een klein beetje verdacht. Aan de andere kant moet je ook zeggen dat de toezichthouder voor de coöperatiesector... heeft geconstateerd dat de heffing die wordt opgelegd inderdaad een forse heffing is en dat dat zal leiden tot het faillissement van tientallen corporaties... en dat meer dan honderd corporaties in ernstige financiële problemen zullen komen. Dankjewel, economieverslaggever Gert-Jan Dennekamp.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 internationale gezant voor Syrië, Brahimi, is pessimistisch... over een oplossing voor het conflict. Vrede is nog mogelijk, maar de tijd dringt, zegt hij. Twee doden gisteravond bij een schietpartij in Amsterdam. Allebei Amsterdammers. De een was 21, de ander 28 jaar. Verslaggever Edwin van den Berg, jij bent daar vandaag geweest. Je hebt met politie en getuigen gesproken. Wat heeft zich daar nou afgespeeld? Nou, die getuigen, buurbewoners dus, die omschrijven het uh, eigenlijk uh, het best als een Wild West tafereel. Het zou niet meer staan in de eerste de beste film. Gisteravond rond half elf werden ze opgeschrikt door uh, uh, een regen van kogels uit automatische vuurwapens. Een aantal mannen in een Range Rover werd onder vuur genomen. Alleen de voorruit al van hun auto werd door acht kogels doorboord. Toch wichten ze nog uit hun auto te komen in, in Amsterdam-West. Toen is er opnieuw door de daders uh, op hen geschoten vanuit een Audi. Nou, Die twee mannen uh, hebben het leven gelaten. De een overleed al op straat en de ander, een van beide... een van die twee Amsterdammers, dus uh, later in het ziekenhuis. Nou, de gealarmeerde politie uh, kwam van alle kanten op die Audi af. Uh, twee motoragenten achtervolgden die wagen aan de uh, rand van Amsterdam. Uh, werden ook die twee motoragenten door uh, de daders onder vuur genomen. Ook met automatische wapens. Dat is al heel lang geleden dat de leden van het Amsterdamse Korps onder vuur zijn genomen met automatische vuurwapens. Ja. Ja, zij raakten die motoragenten bekneld onder hun motor... Ze moesten dus die daders laten gaan. Die vluchten richting Halfweg. Daar is ook een vluchtauto gevonden. En de daders zijn tot op heden nog spoorloos. Nou, heb jij met getuigen dus gesproken? Sommigen daarvan die zeggen dat er een derde man in de auto zat die werd beschoten. Heb jij daar nog iets over gehoord? Ja, dat klopt. De politie zegt ook dat dat inderdaad zo is. Dat buurbewoners hebben gezegd, getuigen dus, dat er een derde man uit die Range Rover kwam. Uh, die heeft het uh, dus overleefd, dat, uh, die, die, die, dat schietincident. Maar hij is uh, uh, spoorloos. Misschien meldt hij zich nog binnenkort als getuige. Hij weet dus precies wat er op dat ja, moment ja. moet zijn gebeurd. Maar hij is dus ontspannen. Uh, Komen aan, de, aan die kogelregen van de daders. Dus daar is de politie ook nog op, op zoek naar hem. Eh, hoe wordt er in het westerpark gereageerd? Nou, ik ben uh, daar in die wijk geweest vanmiddag. Veel mensen willen wel uh, los van de microfoon en los van de camera hun verhaal doen. Omdat ze toch niet bekend willen worden bij de daders mogelijk toch uit vrezen. Uit, of, ja, ja, uit ja, vrezen ja. Dat ook hen iets wordt aangedaan. Ik heb wel gesproken met een mevrouw uh, van een woonboot. En uh, zij woont daar een tijdje. Gelukkig waren gisteravond haar kinderen niet thuis. Zij zelf wel. Merkte in eerste instantie niet eens dat er werd geschoten. Omdat er op datzelfde moment natuurlijk ook veel vuur... Het ja, ja. wordt afgestoken. Klinkt vaak hetzelfde voor mensen, hoor je vaker. Ja. ja, maar uiteindelijk ging ze slapen en toen merkte zij dus dat ook haar eigen woonark was geraakt. De kogel is uh, daar door de buitenmuur gegaan, uh, via het plafond uh, naar de achtermuur. Uh, en daar is hij uh, in komen te zitten en daar heeft de politie hem vanochtend verwijderd. En u lag toen al op bed of nee, was u nee, nog nee. beneden? Nee, ik was nog beneden. Ik ontdekte het uh, toen ik naar bed ging uh, dat er een gat zat wat er uh, de dag ervoor nog niet zat. Dus uh, dat was wel een beetje apart, ja. Apart? Ja, dat is een understatement, ja. ja. Wist u toen al dat uh, waar het door kwam? Ik uh, had wel uh, het idee, ja. ja. Er was een en al politie de stad. Ja, in alles was afgezet. In de staatsliedenbuurt waar het normaal vrij rustig is? Ja, normaal gebeurt er niet zoveel, nee. Nee, het is wel Amsterdam, maar uh, wel een heel rustig buurtje van Amsterdam. Ja, Wildwest Tafreel had burgemeester van der Laan ook het vandaag over in Buitenhof. In Amsterdam, dankjewel. Verslaggever Edwin van den Berg. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Gaan we naar Zeist, want in Zeist is een deel van een de flat ontruimd... na een brand in een kelderbox. Omdat er veel rook is, moeten mensen hun huis uit. De brandweer vermoedt dat er vuurwerk ligt in één van de kelderboxen... omdat sommige knallen hebben gehoord. Hoeveel vuurwerken ligt is niet bekend. Dertig woningen zijn ontruimd en niemand is gewond geraakt, zegt de brandweer. De omgeving van de flat in Zeist is afgezet.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 Bijna altijd is het zo dat je niet blij wordt van de echte grote nieuwsfeiten. Dus uh, de, de aanval, uh, de, de, de Twin Towers, ja. en de, dat is nou... Ik had geen dienst, ik werd gebeld door mijn zoon. zei, pa, moet je eens luisteren. Ik ben gelijk naar huis gegaan, gelijk de televisie aangezet. Maar ja, ik ben eigenlijk... In die zin blij, dat het is niet, niet een leuk bericht op te brengen. Het is natuurlijk wel spannend als je dan dienst hebt. Maar ben je dan ook bang dat je breekt, of heb je dat nee, nooit? Nee, dat heb ik niet. Nee, nee. Ik heb best gevoelens. Maar uh, een nieuwslezer moet bestand zijn tegen plotseling opkomende spanningen. Tenminste, dat was een van de argumenten om uh, een goede nieuwslezer te kunnen zijn. Dat stond ook in de, in de advertentie. Nou, het Langeberg was niet alleen nieuwslezer, maar deed ook veel voice-over werk. En dat deed jarenlang voor het misdaadprogramma van Peter R. de Vries. Na de uitzending die wereldwijd de aandacht trok... was zonneklaar dat Joran tijdens de politieverhoren had gelogen... over zijn doen en laten bij de verdwijning van Nathalie Holloway. In 2001 werd Langenberg onderscheiden... met de Marconi Award voor de beste stem. Twee jaar geleden werd hij geopereerd wegens darmkanker. Adel Langenberg is 63 jaar geworden. Sport. Jorien Termors heeft in Heerenveen voor een grote verrassing gezorgd... door Nederlands kampioen Allround te worden. De shortrekster deed voor het eerst mee aan het kampioenschap... en bekroonde haar debuut met overwinningen op drie afstanden. En vooral haar winst op de vijf kilometer maakte indruk... want het was voor het eerst dat ze hierop in actie kwam. Maar toch was Termors niet zo heel erg verrast. Nou ja, ergens stiekem in mijn achterhoofd... weet ik, weet ik wel wat voor tijd ik kan rijden op een training. en uh, Wist ik zeker wel dat ik mee kon doen... Uh, om, om voor het podium te strijden en uh, ja, voor winnen moet je natuurlijk vier goede afstanden neerzetten. En dat heb ik gedaan, dus uh, ja, super dat je dan wint. Ja, niet alleen de all-round-titel voor Jorien de Mors, ook een startbewijs voor het EK over twee weken, ook in Heerenveen. En hoewel dit toernooi goed past in de short kalender, betwijfelt de kerstverse kampioenen of ze wel van start gaat. Nou ja, op dit moment uh, weet ik het nog niet zeker, maar hoogstwaarschijnlijk uh, niet. En dat hangt ook helemaal af uh, hoe ik ga herstellen uh, na dit weekend. En, uh, of het überhaupt mogelijk is. Maar uh, ja, ergens in Maagdroof denk ik uh, dat ik niet ga rijden. Ja, en Irene Wust eindigde als tweede voor Diana Valkenburg en Linda de Vries. Die zich daarmee ook plaatsen voor de EK. En indien Termors geen gebruik maakt van dat startbewijs... mag Antoinette de Jong zich voor die titelstrijd opmaken. Dan de mannen, Sven Kramer was daar weer eens een klasse apart. De Vries nam al op de 1500 meter een voorschot op zijn vijfde titel. In een duel versloeg hij de enige overgebleven concurrent Jan Blokhuizen... waarmee hij ook de leiding in het klassement van zijn ploegenoot overnam. Op de 10 kilometer werd deze lijnende positie verstevigd. En daar was Kramer natuurlijk blij mee. Uh, het is mijn eerste 10 kilometer sinds lange tijd weer. En, uh, het is ook uh, sinds lange tijd weer onder de 13 minuten een keer. En, uh, ja, ik moet zeggen, hij is nog niet, uh, hij is nog niet super... Maar uh, hij is al goed genoeg. En, uh, Jan die probeerde een paar keer aanval te plaatsen. En, uh, die kon ik wel een keer goed pareren. Jan Blokhuizen besloot het kampioenschap dus als tweede. En mag dus ook meedoen aan het EK. De andere startbewijzen zijn normaal gesproken voor Rens Rottevel en Ted-Jan Bloemen. Een definitieve besluit over die startbewijzen valt later vanavond. Allrounder Koen Verweij kwam gisteren ten val, weten we wel. En die moest de strijd toen staken. De schaatsbond heeft één aanwijsplek beschikbaar. Nogmaals het belangrijkste nieuws. Woningcorporaties schrappen de komende jaren voor miljarden aan bouwprojecten... en ze bezuinigen fors op onderhoud. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS onder ruim 150 corporaties. De Internationale gezant voor Syrië. Brahimi is pessimistisch over een oplossing voor het conflict. Vrede is nog mogelijk, zegt hij, maar de tijd dringt. En NK allround-titels voor Jorien Termors en Sven Kramer. Dit is Radio 1.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 Geeft kapitein Boekie iedere dag een speech voor zijn bemanning om de moeder in te houden. We're almost out of the English channel. We have good weather ahead and uh, celebrate our first Sunday. Let's see! Yeah! Maar ondanks het goede vooruitzicht steekt er al snel een storm op en wordt het zwaar weer aan boord. Dat vonden wij tenminste, voor de kapitein, die uh, komt helemaal tot leven en dat weer. Die, uh, die vindt dat mooi. Want scheepje ja, hield het zo mooi. Hè. Nou, dat ik een eend die op het water dreef, het schip voeren als een tierenleer uh, heel erg snel. Het was allemaal houtje, tuitje en het kraakte allemaal. Ja, we zijn weer dood heen. Dus oh, dat gaat niet goed. Ja, we hadden ook twee weken lang gewoon dezelfde natte broek aan. Omdat het gewoon niet te doen was om uh, je broek uit te trekken en vervolgens een nieuwe broek te zoeken en die aan te trekken.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 Wat ik zelf heel veel heb gezien is kinderen die naar fysiotherapie kwamen die hun benen of ledematen hadden geamputeerd. Het was gewoon echt een, een ramp. World, so Ondertussen vaart het schip gestaagd door met een zingende kapitein Boogie. Ik dacht dat wij net te gek waren op een gegeven moment. Het duurde zo lang en iedere dag was het precies hetzelfde.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 Ongelukkig En ik dacht, dan krijg ik natuurlijk de volgende dag of, of, dan krijg ik een reactie op. Maar het gekke is dat toen de beer dus uiteindelijk verdween... door mijn toedoen naar Zolder weer... dat hij er nooit meer om heeft gevraagd. Hij is die avond gewoon gaan slapen. En uh, de volgende dag heeft hij ook niet gevraagd waar de beer was. De beer leek een manier van Ruben om de dood van zijn opa te verwerken. En dat dacht Barbara eerst ook...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 Ik denk dat, dat het moment dat ik de beer dus weggreep en eh, woedend en tierend en huilend naar zolder heb gebracht, dat hij dat had wat hij wilde. Dat ik liet zien dat ik ook eh, verdrietig was. Ruben? het is nu wel tijd om te gaan slapen, lieverd. Ben je jij de kus of niet? Gaat nee. rustig.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 Werd gemaakt door Katinka Beer, Chris Baiema, Maartje Duin... ...Bente Hamel, Esma Linneman, Chinske Muschel, Jennifer Patterson... ...Laura Stek, zij interviewde ook de jongetje aan het begin met de tijger... Jij, ja, Stijn, Stef Visjager, Sharon de Vries... ...en Joost Wilgenhof, techniek Bart Schultz. U kunt al onze verhalen terugvinden op onze website vpro.nl slash plots... ...en daar kunt u ook, en dat vinden we heel leuk, reacties achterlaten. Bedankt voor het luisteren. Tot zover, het programma Plots. Dit is nog steeds de VPRO Radio op Radio 1. Zometeen na 7 uur, Bureau Buitenland, met een uur lang humor in tijden van crisis. We praten met stand-up comedians Howard Komproe en Joep Stassen, en we hebben reportages vanuit Italië, Griekenland, Duitsland en België. Daarna om 8 uur, 3 uur lang live marathon interview met de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. Dat dus. Zometeen. We draaien nu tot het nieuws van 7 uur een plaat die goed aansluit bij het thema van Plots dat u zojuist hoorde: Let Me Be Your Teddy Bear van Elvis Presley uit 1957. Tot zometeen na 7 uur. Oh baby, let me be. I don't wanna be a tiger 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion 'cause lions ain't the kind you love enough. But is it gonna be your teddy bear? Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let me be. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be your baby bear. I don't want to be your tiger. I just play too rough I don't want to be a lion Cause lions ain't the kind you love And love Cause you Your teddy bear Put a chain around my neck And leave me anywhere oh, Let me be all oh, that it be. Oh, up, out, up, oh up, let me be, oh let it be your teddy bear.